6 uur, Joris Stubenitski met het NOS-journaal. De NS stopt met de vira, en topman Bert Meerstad stapt op. Dat meldt de Telegraaf. Het besluit om te stoppen met de FIRA is volgens de krant al enige tijd geleden genomen. Er zou al een opvolger in beeld zijn voor Meerstad. De NS komt vanochtend met een verklaring. De FIRA-treinen tussen Amsterdam en Brussel werden begin dit jaar uit de dienstregeling gehaald... vanwege aanhoudende problemen...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 zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Er zijn zeker drie doden gevallen. In Praag probeert het leger te voorkomen dat het centrum van de stad onder water loopt. In het zuiden en oosten van Duitsland is in een aantal steden het rampenplan in werking getreden. Het eindexamen Nederlands was beneden de maat en inhoudsloos. Dat staat in een brief aan de Tweede Kamer. Die is geschreven door hoogleraar Nederlands van alle universiteiten. Dat staat in de Volkskrant.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 Goedemorgen op deze maandag 3 juni. De dag waarop zichtbaar wordt of de rellen in Turkije aanhouden of langzaam uitdoven. Vannacht waren er opnieuw rellen, maar vanochtend zouden de Turken weer aan het werk moeten. U hoort correspondent Bram Vermeulen en Uje Sababer van de Turkse jongerenbeweging Rotterdam. Uiteraard reacties op het nieuws van de Telegraaf van vanochtend. De krant schrijft, u hoorde dat, dat ook de NS stopt met de Vira en dat topman Meerstad vertrekt. We zijn aan het bellen. We praten u verderbij over de overstromingen in Duitsland en Tsjechië... En de voetbalwedstrijd in de hoofdklasse amateurs, die zo ontzettend uit de hand is gelopen afgelopen weekend. En Mijnor Remmers, die heeft al vroeg de wandelschoenen aan en verrekijker om de nek. Ja, zachtjes, zachtjes, zachtjes, want daar zitten de broedvogels, de bruine kikkerdief, de visdief, de snor, de rietzanger, de roertomp en de kemphaan. Zijn allemaal bewoners van het Ilperveld vlak boven Amsterdam, dat vanaf vandaag de turbo-naam Natura 2000 mag dragen. En de muziek vanochtend onder meer van Charles. Oh ja, en Eddie. That kind of game I play I'm telling you, baby Zes minuten over zes is het, u luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Ik praat u bij over het nieuws van de afgelopen uren. Istanbul heeft opnieuw een gewelddadige nacht achter de rug. In het centrum van de stad liepen demonstraties tegen premier Erdogan... uit op een veldslag, zegt correspondent Bram Vermeulen. Als we hier verder de heuvel aflopen, dan komen we bij Besiktas... -Bes wat in de afgelopen uren werkelijk een verschrikkelijke veldslag is geweest... tussen de politie en de demonstranten. Er wordt ongelooflijk hard geknopt omdat daar het kantoor van premier Erdogan is, premier zelf niet. Maar de politie is vastbesloten om te voorkomen dat ook dat wordt ingenomen. De hele wijk rond het centrale Taksimplein en de boulevard langs de Bosporus waren gehuld in traangas. Maar voor zover bekend zijn er geen slachtoffers gevallen. Ook in andere Turkse steden gingen mensen weer de straat op om tegen Erdogan te demonstreren. We krijgen berichten uit Ankara dat daar ontzettend hard gevochten wordt. Daar vallen ook gewonden. We krijgen berichten uit Izmir en zelfs steden zo oostelijk als Adana. In 67 Turkse steden zijn nu protestacties tegen de regering. Na zeven uur praat ik erover door met correspondent Bram Vermeulen. Delen van Duitsland en Tsjechië kampen met enorme wateroverlast. In Praag bedreigt de Moldau de historische binnenstad. En ook in Midden- en Zuid-Duitsland staat de mensen het water tot aan de lippen. Veel van ihnen zijn al in kurzen hosen onderweg, omdat ze niets meer trokkenen aan te trekken. Hier zijn ook Teile van de bereits stad Strom, Die wurde al afgesteld. En het water draagt al door de toiletten in de hogere verdiepingen. In Passau staat het water her en der al zo hoog dat het op hogere verdiepingen via de toiletten woningen binnenstroomt, vertelt deze verslaggever. Iets noordelijker in de deelstaat Thüringen is het niet veel beter. De heizung hooggehengd, alles is dus alles afgeklemmd. De pumpen schaffen het niet meer, dat hebben we afgegeven te pumpen. want ja, wat wil men anders maken? Ja. Wat moet je nog doen? Deze man vertelt dat hij maar gestopt is... met wegpompen van water. Het lukte gewoon niet meer. Het was letterlijk dweilen met de kraan open. Het hoge water roept herinneringen op aan 2002... toen Duitsland ook te maken kreeg met overstromingen. Mogelijk komt het water nu nog hoger te staan. Straks krijgt u het laatste nieuws van correspondent Wouter Meijer. In Alphen aan de Rijn is een wedstrijd in de hoofdklasse gisteren uit de hand gelopen. Na het eindsignaal gingen spelers van Alphen Boys en Haaglandia met elkaar op de vuist. Oh, er wordt geknopt op het veld. Ongelooflijk is dit nou nodig. De bank van Haaglandia bemoeit zich ermee. Er wordt uh, hier uh, flink huis gehaald op het veld. Komt uh, Kees Jansma, zelfs de gemoedelijke bedaren. En er wordt geknopt. Oh, daar gaan supporters zich mee bemoeien. Dit is toch niet de bedoeling, mensen. En de verslaggever zei het al, die hoorde de naam Kees Jansma, de perschef van het Nationale Elftal, was ook in Alphen. Hij wilde Haaglandia feliciteren met de overwinning toen het begon. Met mijn volgende overslag zag ik dat er werd gevochten. En toen ben ik het zelf in geholpen, samen met andere mensen. Om te kijken wat we daar aan konden doen. Uh, en er was niet veel, moet ik eerlijk zeggen. Daarna zijn we nog naar de richting Kweekkamer gegaan om daar ook weer mensen. Die de vuist gingen te scheiden. En uiteindelijk is dat uiterlijk hoop gebleken. Want het ging mij veel te lang door. In de wedstrijd tussen Alphen Boys en Haaglandia ging het om promotie naar de topklasse. Bij de vechtpartij raakten twee mensen gewond. En acteur Mark van Uggelen is overleden. Hij speelde als tiener de rol van Anton Steenwijk in de aanslag. Die film won in 1987 een Oscar. Ze hebben ons huis in brand gestoken. Wanneer? Net. Ja, omdat er een vent bij ons voor de deur is neergeschoten. Ik bedoel, niet bij ons. Hij was bij de buurt. Jezus. Van Huggelen legde zich later toe op regisseren, maar bleef ook altijd acteren. Hij is 42 jaar geworden. Over zijn doodsoorzaak is nog niets bekend. Tot zover het nieuws nieuwsoverzicht. Ik kijk met u in de kranten. Eerst maar eens even naar het verhaal in de Telegraaf. Topman Meerstad stapt op, is uh, grote kop op de voorpagina. NS stopt met Vira. Um, het besluit om met de wrakkige Italiaanse hogesnelheidstrein te stoppen, schrijft de krant, is binnen de NS al enige tijd geleden genomen. Het voornemen is ook bekend bij het ministerie van Financiën, maar het departement dat enig aandeelhouder van het spoorbedrijf is, voorkwam dat de NS het naar buiten bracht. En het persbericht over het vertrek van Van Meerstad schijnt volgens de Telegraaf ook al lang afstaf te zijn op de burelen bij de NS klaar te liggen. Um, de bedoeling is nu dat uh, Meerstad per 1 oktober Vertrekt. U hoort daar meer over later in deze uitzending. Maar het is in ieder geval nieuws dat vanochtend dus in de Telegraaf staat. Verder eh, vrijwel alle kranten schrijven over Turkije. Turken in opstand is de kop in het AD met een indrukwekkende foto op die voorpagina. Veel jongeren eh, met gasmaskers. en We zien ook de laatste resten van wat traangas als ik het goed zie. Ook wat jongeren met kapjes voor de mond. Op de grond allemaal stenen. Eh, ik zie daar een omgekieperde vuilcontainer. en pallet. Eh, omgetrapte paaltjes ook. Eh, en op de voorkant staat een jongen met een gasmasker. En een steen in zijn hand die hij opgericht houdt. Trouw, ook Trouw schrijft erover op de voorpagina. Ze hebben Erdogans fratsen lang gedoogd, schrijft uh, Trouw. De man die ooit het hart van de massa won, is nu eenmaal geen Atatürk. En ook NRC Next uh, heeft het nieuws op de voorpagina. De tranen van Turkije, letterlijk en figuurlijk. Het uh, traangas natuurlijk en het, uh, het ongenoegen van velen. Turkije, het gaat Turkije economisch voor de wind... En waarom kwam het in Istanbul en in andere plekken dit weekend dan tot een uitbarsting van volkswoede, vraagt Nex zich af. Tot slot nog even naar het FD, die krant schrijft uh, over investeringen richting Afrika. Nederland is een draaischijf voor een investeringsgolf richting uh, het continent. Een vijfde van de snel groeiende investeringen in Afrika komt uit Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van deze krant, het FD dus. Maar dat gaat dan om brievenbusfirma's. Dus uh, het zijn allerlei activiteiten die op een juridisch vriendelijke manier... zou ik maar zeggen, ondergebracht zijn bij Nederlandse vennootschappen. Uh, brievenbusfirma's dus. Elke werkdag wakkere woorden met het NOS Radio 1 journaal. Plaat om mee wakker te worden, Tessa Rose Jackson met Lost and Found. 16 minuten, over zes is het. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. Ik neem u mee, de natuur in, naar Mino Remmers. Mino, goedemorgen. Goedemorgen. Wat trekt jou. Het is ook wakker worden, hoor. Ja, dat, oh, dat kan ik me voorstellen. Ja, lage luchten, een beetje gebroken. Door de ochtendschemer heen probeert een beetje de zon iets te doen... al voor mij ligt een soort vaart... Ik zie graslanden en ik hoor... Uh, gutto's, kievieten, tuurluurs, uh, ja, van allerlei weidevogel. Een autoweg met een bus erop. Ja, ik, ik <laughs> zie het altijd positief. Ik, kijk, nou, ik luister naar de andere om, kant. Om, omdraaien. <laughs> ja, dat... ja, we zijn, uh, ja, waar zijn we precies? We zijn op zes kilometer afstand van Amsterdam Centraal. Je zou het je niet voor kunnen stellen. Nee, de We zitten hier in het Ilpenveld. Dat is uh, een van, de, van de, de onderdelen van de Veenweidegebieden van Waterland. En uh, het is een Natura 2000 gebied en uh, daarom zijn we hier vandaag. Want dat gaat u vandaag uh, ga, gaat officieel gebeuren. Niels Hogeweg is een van de beheerders. Je hebt hier ook een bezoekerscentrum waar we nu staan. Ja, wie had dat gedacht? De Natura 2000, het is een beetje een turbo-name, Natura 2000 gebied. Maar het betekent extra aandacht en geld van de overheid voor het beheer van het gebied. Ja, dat. Onder andere, maar wij vinden het vooral een heel groot compliment dat al die jaren beheer die we hier hebben uitgevoerd, dat dat heeft opgeleverd dat we nu een ja, soort medaille hebben gekregen. Want zo, zo moet je het eigenlijk wel zien, natuurlijk. Het zat er even niet in ook, hè? Vorig kabinet. Ja, het zou in ieder geval heel erg uitgekleed worden. En uh, dat is wel heel erg jammer, want dat uh, verdient het niet, dit gebied. Nee. nee, als we even. We hebben een fragment klaarstaan uh, van, van het vorige kabinet. Uh, van onze staatssecretaris Henk Bleker toen. En die zei toen dit over de natuur. Ik vind we moeten gewoon een vitaal levendig platteland hebben. Uh, waar ook nieuwe economische activiteit, en uh, uitbreiding van economische activiteit mogelijk is. Dat is, dat is de essentie van het verhaal. En dat kan heel goed met mooie natuur. Maar dan moet je geen extreme doelen aan verbinden aan die natuur. Mix geen extreme doelen. De boer moet zijn gang kunnen gaan. Zo klonk het een beetje. Ja, zo klonk het. En dat is, dat is toch wel vreemd. Want het gaat om hele bijzondere soorten die eigenlijk ook uitsterven staan op deze aardkloot. En dat is wel heel zonde. Maar de boeren mogen blijven in dit gebied, want je ziet hiernaast al een stal staan. Ja, boeren mogen hier blijven, zeker weten. We doen heel veel samen met de grabiërs. Uh, alleen, ze moeten wel rekening houden met de natuur die hier is, want de natuur is leidend. Even naar de vaart, het is heel veel water. Hè? Je kunt hier fluisterbootjes huren, fietsen ook trouwens. Maar je kunt het helemaal doorvaren, het gebied? Je kan het hele gebied doorvaren. En de meeste percelen die hier liggen, dus de graslandjes die hier liggen... kunnen ook alleen maar met een boot bereikt worden. Dus veel boeren moeten hier met hun koeien met de boot nog naar het land toe brengen. Ach, echt waar? Ja, dat klopt. Ja. De koe op de boot? De koe op de boot. En Geen de, trekker? De trekker op de boot. En ja. alles gaat op de boot hier. Dus dat, uh, het is hier heel intensief uh, boeren. en Dus je kan hier ook niet meer voor de wereldmarkt produceren. Nee, dat is niet dat... voor natuur. Dan moet je een boer hebben die het uh, die, die, die ook als een, soort, als een soort landschapsbeheer ziet. Ja, dat klopt. En uh, je ziet dat heel veel, heel veel boeren hier, ook van jongs af aan, altijd hebben gewoond. En dat dat de reden is waarom ze hier ook blijven. Dat, uh, ze vinden het hier gewoon mooi, dat, ho dat hoort bij hun. Ja. Dat, uh... Nou, we zullen laten horen hoe mooi het is deze ochtend met een korte wandeling. En geloof dat we ook nog langs een boer gaan later deze ochtend. Boer Piet Rep, die ook in dit veenweidegebied woont en werkt dus blijkbaar met trekker en boot. Prachtig. Mino Remmers, vanochtend dus in Waterland... bij Ilpenveld, een Natura 2000-gebied. Het is er, fantastisch. Prachtig ook om daar s ochtends vroeg te zijn... een beetje te fietsen en te wandelen. Mino, veel plezier daar vanochtend. U hoort hem later nog, een gebied ten noorden van Amsterdam. Door naar een interessant proces dat later vandaag begint. Namelijk tegen Bradley Manning. Amerikaanse soldaat die in feite met Wikileaks begon... Hij speelde honderdduizenden documenten door aan de site. Ruim drie jaar geleden werd hij aangehouden. En nu staat hij terecht voor een militaire rechtbank. Correspondent Wessel de Jong in Washington. Wessel, is het al duidelijk wat hem boven het hoofd hangt? Hij zou een gevangenisstraf van 20 jaar kunnen krijgen. Twee hele zware aanklachten tegen hem. Spionage. Maar de zwaarste aanklacht is hulp aan de vijand. Nou, in principe kan hij daarvoor de doodstraf krijgen. Nou goed, ik denk niet dat het zo ver komt, dat lijkt me theorie. Op 10 van de 22 aanklachten heeft hij al schuld bekend. Maar hij kon toch niet tot een, een schikking en overeenstemming komen met de rechter. Denise Lind, een, een vrouwelijke rechter, een kolonel. En eigenlijk was dat natuurlijk ook niet te verwachten. Hij kon het ook nauwelijks. Het wordt toch een van de grootste zaken ooit gehouden tegen een klokkenluider. Een zeer zichtbare zaak. Het is in ieder geval de grootste zaak voor een militaire rechtbank en krijgsraad sinds Milai. En dat was die hele beruchte moordpartij in Vietnam in de jaren 70. Is het duidelijk geworden in de afgelopen jaren wie Bradley Manning is? Eh, wat het voor mens is en hoe hij tot zijn daad is gekomen? Ja, dat is, dat is wel duidelijk. Daar is flink veel spitwerk naar gedaan. Het was toch een heel ontworteld wezen. Woonde overal en nergens. Dan weer bij de ene ouder, dan weer bij de andere ouder. Maar belangrijker nog eens. Uh, hij worstelde ongelooflijk met zijn seksualiteit. Vroeg zich af of hij wel in het juiste lichaam zat. Nou, uitgekeken met die achtergrond kwam hij in het leger terecht. Waar daarvoor natuurlijk toch niet zo heel veel begrip uh, voor is. Uh, legerpsychologen die, die schreven al rapporten. Vroegen zich al af of het verstandig was... om deze deze jongen was 21, ook heel jong, om die naar Irak toe te sturen. Er zijn dan ook allerlei incidenten geweest. Op een gegeven moment moest hij ook ontwapend worden. Nou, als homoseksueel in het leger was hij ook zeer politiek geëngageerd. En op een gegeven moment in zijn functie als inlichtinganalist kreeg hij een video te zien... waarin een, ja, een helikopterploeg, op een gegeven moment een, een nieuwsploeg, een Reutersploeg, eigenlijk gewoon in koele bloeder vermoord. Nou, daarvan werd hij zo kwaad... dat hij met uh, alle informatie die hij had... daarmee ging hij toen leuren. Zo is het allemaal begonnen toen eigenlijk. Mm, en, en de juridische partijen, de advocaten van uh, Manning... en de staat aan de andere kant. Waar gaan zij mee komen? De officier, de officier van justitie van het leger gaat er wel een heel circus van maken. Die komt met 150 getuigen. Waaronder ook een, een Navy Seal. Zo'n lid van die Special Forces. Die in de tijd heeft meegewerkt aan de liquidatie van Osama Bin Laden. En hij zal gaan vertellen dat op die computers van Osama Bin Laden. dat er natuurlijk allerlei WikiLeaks informatie op stond. Met andere woorden, dat die terroristen natuurlijk toch wel heel veel baat hebben gehad. bij die informatie van Bradley Manning. Eh, nou ja, er zijn advocaat zal betuigen uh, dat Menning eigenlijk niet meer heeft gedaan als een plicht. Hij zag oorlogsmisdaden en die moest hij eigenlijk wel bekendmaken. En over al die documenten van het ministerie van Buitenlandse Zaken en van State Department, daarvan zal hij zeggen, die waren niet top secret, die waren niet, zo, uh, die waren niet zo hoog gekwalificeerd. Met andere woorden, dat hij die naar buiten bracht, dat maakt hem echt niet meteen staatsgevaarlijk. Valt een hoop door te nemen. Wanneer uh, verwacht je de uitspraak? Nou inderdaad, dat gaat, uh, gaat een tijdje duren. Dat zal uh, drie maanden gaan duren. Uh, dus twaalf weken. Aan het eind van die hele zaak zal dan uh, een rechter zal het oordeel gaan vellen. En dus niet een jury. Manning kon daar zelf voor kiezen. Dus die heeft gekozen dat uh, dus deze kolonel, die vrouwelijke kolonel, hem moet gaan veroordelen. Het wordt ook wel heel spannend in hoeverre zij onafhankelijk gaat zijn. Want Obama heeft natuurlijk in, in feite al gezegd dat Menning schuldig is. Dus dan zal zij wel heel stevig in de schoenen moeten gaan staan om, uh, om straks iets anders te beweren. Goed, Wessel de Jong vanuit Washington. Dankjewel, Wessel. Zes minuten voor half zeven. Dat de Arabische wereld veranderd is, zal niemand ontgaan zijn. Maar één ding is nog altijd hetzelfde. Elk weekend zitten tientallen miljoenen mensen aan de tv gekluisterd voor Arab Idol, een pan-Arabisch talentenjacht. Dit seizoen doet er ook een Syriër mee. En dat roept de vraag op hoe je politiek buiten de studio houdt. Cosmodeen Sander van Hoorn was de gast in de studio's van Arab Idol in Libanon. De tunes klinken hetzelfde. Het decor ziet er precies hetzelfde uit als idols bij ons. Daar zorgen de mannen van het licht wel voor. Die komen uit Nederland. Maar de muziek, die is net even wat anders. <middels> En dat geldt ook voor het publiek en zelfs de jury. Die vaak bij de eerste tonen van een liedje al gaan staan. Klappen en dansen. Los van de muziek is er nog een groot verschil. Arab Idol wordt uitgezonden in het hele Midden-Oosten. En daar is natuurlijk op dit moment veel meer aan de hand. Er komt een van de kanshebbers uit Gaza. En als hij zingt op vrijdag of zaterdagavond... dan zijn de Palestijnen onderlinge conflicten even vergeten. Maar dan loop je dus het risico dat het misschien wel wat minder over de liedjes gaat. En veel meer over sympathie of over de politiek tussen verschillende landen. Moet u dan ook meteen aan het Eurovisie Songfestival denken? Ik laat Ilona Masri... Een van de twee presentatoren ontkent dat het zo werkt. Ik ben Egyptenaar, zegt hij, maar ik kan op een Egyptenaar stemmen. Maar ook op een Palestijn of op iemand anders. De liedjes, die kunnen de Arabische wereld verenigen. Dat verenigen, dat deed in elk geval Abdelkarim Hamdan. Met zijn liedje over zijn thuisstad Aleppo beroerde de Syriër tientallen miljoenen mensen. Ik wilde een boodschap van vrede en liefde overbrengen aan alle Syriërs. De Syriërs samenbrengen. En dat is me in die drie minuten in elk geval gelukt. In zijn antwoorden probeert hij zo ver mogelijk bij de politiek vandaan te blijven. Zijn familie zit immers nog in Aleppo. Soms kunnen ze niet kijken, zegt hij. Dan wordt er gevochten of is er geen elektriciteit in hun wijk. Ik spreek hem in de opnamestudio in Beirut. Zelf is hij sinds de auditie zes maanden geleden niet meer thuis geweest. Ik ben hier al zes maanden hier. En die burgeroorlog in Syrië sijpelt op nog een andere manier de show binnen. Hamdan zegt dat hij nadeel ondervindt, omdat heel veel mensen in Syrië... die misschien op hem zouden willen stemmen, dat niet kunnen. Omdat er op dat moment geen elektriciteit is of geen telefoon. Of dat nou de reden is, weet ik niet. Maar de Syriër uit Aleppo is in elk geval afgelopen zaterdag uit de show gestemd. Hij wordt niet de nieuwe Arab Idol. Tja, wie dan wel, hè? Correspondent Sander van Hoorn zal het voor u in de gaten houden. Het NLS Radio 1-journaal. Sport. Roger Federer heeft zich met moeite geplaatst voor de kwartfinales van Roland Garros. De Zwitserse tennisser had vijf sets nodig om de Fransman Gilles Simon op de knieën te krijgen. Het was de 900ste overwinning trouwens van Federer. Die ook voor de 40ste keer, telt u mee, de laatste acht van een Grand Slam toernooi bereikte. In de volgende ronde treft hij opnieuw een Fransman, Jo Wilfried Tsonga. De hockeyers van Rotterdam zijn kampioen van Nederland. In Eindhoven werd Oranje-Zwart in de beslissende play-off-wedstrijd met 3-2 verslagen. Verdediger Olivier Polkamp genoot van het succes. Vooral omdat het de allereerste titel is van zijn club. Ja, ongelooflijk mooi. Ja, eh, er leven mensen zo van naartoe. Als je Willem Hesberg en Jeroen ziet, die zijn al acht jaar dit aan het proberen. En dan lukte het nu. We dachten, we hadden echt zoiets op een gegeven moment. het lukte nou nooit meer. Kan het nou niet? Maar dan blijkt het nu toch te lukken. Ja, mooier kan echt niet. Het is het allermooiste ja, voor ons ooit. Een hele blije verdediger, Polkamp. Zaterdag veroverde Amsterdam verrassend het kampioenschap bij de vrouwen. Door titelverdediger Den Bos te onttronen. De Europese kampioenschappen roeien in Sevilla. Hebben de Nederlandse equip zeven medailles opgeleverd: vijf keer brons, één keer zilver en één keer goud. Voor de vier zonder stuurman. Een van de roeiers uit die boot, Kai Hendricks, geniet van het succes... maar weet niet wat de waarde ervan is in een na-Olympisch jaar. Ja, dat vind ik lastig te zeggen. Uh, ik, ik ben blij dat Nederland het goed doet. En dat is gewoon een hele boost voor het hele, hele Egon Nationaal Roeiteam. Uh, en ik denk dat dat gewoon een positieve sfeer creëert voor de volgende toernooi. Dus los van het feit of nou ieder, alle tegen, sterke tegenstanders hier zijn, is het een goed gevoel... en kun je met een positieve sfeer uh, weer kijken naar de volgende toernooien. Gouden medaillewinnaar Kai Hendricks. Tot zover de sport. Na half zeven Roel Berghuis van de FNV. De vakbond over het opstappen van NS-stopman Meerstad. En het feit dat de Vira ook door Nederland in de bam gedaan wordt. Dit is Radio 1. Er hoort er ook meer over bij Mark Visser in het NOS Journaal. Mark, goedemorgen. Goedemorgen, Lara. Ja, de NS stopt dus met de Vira en topman Bert Meerstad stapt op. Meldt de Telegraaf. Besluit om te stoppen met de problematische Vira... Hij is volgens de krant al enige tijd geleden genomen. En er zou al een opvolger in beeld zijn voor Meerstad. Opnieuw rellen in Turkije. In de stad Istanbul werd tot diep in de nacht gevochten... tussen demonstranten en de politie. Rellen waren opnieuw rond het Taksimplein. Protesten begon tegen bouwplannen bij het plein maar inmiddels richten de betogen zich tegen de regering van premier Erdogan. Een brand op een pluimveeboerderij in China heeft het leven gekost aan zeker 43 mensen. Toen het vuur zich verspreidde zaten veel werknemers ingesloten. Brand is waarschijnlijk ontstaan na een aantal explosies in het elektriciteitsnetwerk, melden Chinese staatsmedia. En in Duitsland, Tsjechië, Oostenrijk en Zwitserland zijn duizenden mensen geëvacueerd vanwege overstromingen. Er zijn zeker drie doden gevallen. In grote delen van Tsjechië geldt de noodtoestand. En in het zuiden en oosten van Duitsland is in een aantal steden het rampenplan in werking getreden. Toch besluit het weer vandaag sluibewolking en af en toe zon. Blijft droog en het wordt maximaal 15 graden. In de loop van de week wordt het warmer. Tot zover de hoofdpunt. En hoe is het op de weg, John Bakker? Goedemorgen. Uh, goedemorgen. al op de A7. Vanuit Horen naar Zaandam, bij Purmerend, 2 kilometer. Goh, dus dat verwacht je niet, hè? Nee, nee, nee, nee. Verrassende <laughs> dit, hè? Ja. ja, een stukje verderop bij weide Wormer ook daar, 2 kilometer. Ook normaal is de file op de A15. Vanuit Rotterdam naar Europort, bij vaanplein 3 kilometer. En niet helemaal gebruikelijk is de file op de A50. Van Eindhoven naar Arnhem, bij Ravenstein, 3 kilometer. Daar staan een vrachtwagen stil op de rechterrijstrook. Ja, we spreken elkaar straks wat langer, tot zo dadelijk. En het hoge water in Europa, dat zorgt voor grote problemen. Over drie kwart minuut hoort u ook Roel Berghuis van FNV Spoor. Ik zei het al over het vertrek van Topman Meerstad bij de NS... en het stoppen met de vieren.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 Helpt mijn ouders langer thuis wonen. Seniorservice.nl Goedemorgen, het is drie minuten over half zeven. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De NS stopt met de Vira en topman Bert Meerstad vertrekt. Dat meldt de Telegraaf vanochtend. De NS zal over een uur een verklaring afleggen. Ook bij ons. We praten nu eerst met Roel Berghuis van FNV Spoor. Meneer Berghuis, goedemorgen. Goedemorgen. Wanneer hoorde u hierover? Nou, ik hoorde dit weekend al via uw collega's dat dit en Er werd ook over gespeculeerd. Maar ik hoorde gisteravond van een aantal mensen... dat het vandaag in melding zou komen. Ja. Mm, wat voor mensen waren dat? Mensen binnen uh, de NS? Ja, mensen die, die geïnformeerd zijn, BNS. En uh, ja, toen dacht ik van nou, komt er Vandaag doe ik al een artikel in de krant. En, uh, en dat blijkt ook, ja. Nee, dat is wel een bijzondere manier om dit aan het publiek bekend te maken. Ja, dat vind ik ook. Uh, ik denk dat het onhoudbaar is geworden. En uh, ja, het is op de eerste plaats wel heel treurig voor, voor Bert Meerstad. Want ik vond het echt een uh, van de beste directeuren van, uh, van de laatste jaren. Mm -hmm. Maar ja, de, de Vira en het debakel is toch te veel aan, uh, aan Bert Meerschad gaan kleven. Ja, en dan moet er wat gebeuren. Mm. Ja, maar, maar met het weggaan van Bert Meerschad uh, gaan de treinen absoluut niet rijden. Dus dat probleem blijft. En uh, dan zullen ook andere verantwoordelijken uh, zich uh, achter hun hoofd uh, moeten krabben. Want uh, ja... Naar mijn idee zijn op, op volgende ministers ook verantwoordelijk. Ja, uh, u zegt de treinen gaan er niet uh, beter van rijden. Ze worden er ook niet beter van, hè? want we hebben de foto's gezien van uh, de mankementen. Dat is niet misselijk. Uh, België heeft al aangegeven dat ze zullen stoppen. Hoe denkt het NS-personeel over het stoppen met uh, de vieren? Nou ja, het personeel kijkt er tot nu toe heel gelaten naar, want ja, ze kunnen er gewoon helemaal niets aan doen. Uh, maar ze zijn ook zeer uh, bezorgd. Uh, ja, wat betekent dat voor, uh, voor mijn toekomst, denken mensen natuurlijk heel logisch. Mm -hmm. Kost dit uh, mijn baan? Uh, nou ja, en men denkt natuurlijk ook wel van ja, uh, dat is mijn, mijn opinie ook, uh, dat er met mannenmacht nu wel gedrekt zal worden aan een alternatief. Ja. Want uh, die V250, uh, die treinen van de Saldo Breda, het Italiaanse bedrijf, Zullen waarschijnlijk de komende periode niet gaan rijden. Maar dan moeten er natuurlijk toch gewoon alternatieven komen... om de reizigers tegemoet te komen. Daar gaat het allemaal om. Ja, ja en u heeft het al eventjes over zorgen over uh, nou ja, baan, misschien wel loon. Want um, het is bekend dat de Belgen uh, de orde hebben kunnen afzeggen, kunnen annuleren. Um, maar Nederland, de NS, heeft al treinen gekocht. Hè? Dus dat wordt een enorme strop, kan ik mij voorstellen, voor de NS. Ja, sowieso natuurlijk financieel. Uh, die stroom is gigantisch. Uh, heeft u nou, enig ja. idee over welke bedragen het dan gaat? Nou, ja, ik begrijp 600 miljoen. Uh, het gaat echt om, om heel veel geld. En, uh, maar ja, uiteindelijk zullen wij natuurlijk is ook houden aan het feit... dat het personeel gewoon uh, werkzekerheid heeft. En we zullen echt personeel... Uh, we willen ook echt garanties dat, dat, dat, dat er altijd dief komen... voor ja. de werkgelegenheid van het personeel. U zegt en, ja. het personeel heeft werkzekerheid. Uh, ja. Waar haalt u dat vandaan, meneer Berger? Met, met een S. Het zijn ook NS'ers, mensen van high speed. Dus wij zullen uh, samen met een S gaan kijken... op welke wijze uh, deze werkgelegenheid gegarandeerd gaat worden. Goed. Het uh, vier is trouwens niet de eerste probleemtrein, hè? Nee, dat is ook zo. En in die zin heeft Bert uh, dat een, uh, een ongelukkige hand... in het bestellen van treinen, om het zo maar even te zeggen. Want uh, de Sprinter Light train, dus de zogenaamde SLT's... zonder toilet bestellen, dat was uh, ook niet echt... een. Nee, goed. Nou, Roep Berghuis van FNV Spoor. Fijn dat u zo snel wilde reageren. Alsjeblieft. Zes minuten over half zeven is het. Ik neem u mee naar de overstromingen in Centraal-Europa. Delen van Tsjechië, Oostenrijk, Zwitserland, Zuid-Duitsland... zijn allemaal getroffen door aanhoudende zware regenval. Rivieren bereiken recordhoogtes. Delen van dorpen en steden staan onder water. Duizenden mensen zijn inmiddels geëvacueerd. En in Tsjechië zijn zeker twee doden gevallen. In Duitsland worden enkele mensen vermist. In Thüringen en Sachsen heeft zich de so zo sehr verschärft. dat in regio's regionen katastrophenalarm herrscht. In Passau is de Donau over de ufer getreden. en hat teile der stad überflutet. Weil het nog weiter regnen sollen, gaan de behörden. dat sich dat hochwasser nog weiter in de stad ausdehnt. In de Duitse deelstaten Sachsen en Thüringen is het allehends aan dek. En ook in Passau in Beieren treedt de Donau al uit zijn oevers. Volgens de burgemeester doet de situatie denken aan de twee ergste overstromingen van de afgelopen 60 jaar, die in 1954 en 2002. Het zijn voor ons dimensionen die aan het bislang in de laatste 50 jaar zumindest het schlimmste hoogwasser 1954 bzw. 2002 erinnert. We hebben ook mittlerweile den katastrofenval uitgeroepen. De noodtoestand is uitgeroepen, de hulp van het leger is ingeroepen. We ook mittlerweile de Bundeswehr om hulp Voor veel inwoners is het dan ook een dilemma: moeten we blijven of toch het huis verlaten? We weten niet of we hier blijven, kunnen, of we weg moeten. Want het een is worden en het kan zijn dat we evacueerd worden. Het dorpje Koesingen in Tirol staat bijna helemaal onder water. Huizen en boerderij kunnen alleen per boot bereikt worden. Ik ben 25 jaar hier in Kessen, ik ben het is niet meer In geen 25 jaar heb ik het zo erg meegemaakt, zegt de boerin. Volgens een reddingswerker zijn veel mensen gechoqueerd door het hoge water. Ik de meesten zijn een beetje geschokt. Op grond van het veel water, wat eigenlijk bisher in de überhaupt nog niet daar was. Maar anders verhouden zich die Toch blijven de inwoners over het algemeen kalm en nemen ze de situatie zoals die is. Recht gefast om. Veel burgers steken de handen ook uit de mouwen, samen zandzakken schouwen, verbroedert, zegt een van de vele vrijwilligers. Ik vind het is echt heel beantwoord. wie, wie die de veelvuldig van verschillende karakteren zich hier zo zo en een team vormen, een aanrensgrotes team, ik ben total totaal, totaal emotioneel, Maar het is gewoon ook puur vechten tegen het water. Om ons dorp te beschermen, het gaat om ieders zijn existentie. Het om het te overleven. De Tsjechische premier heeft voor een groot deel van het land inmiddels de noodtoestand afgekondigd. En zo'n 300 militairen proberen te voorkomen dat het historische centrum van de hoofdstad Praag blank komt te staan. Er zijn veel AED's, een apparaat dat gebruikt wordt bij een hartstilstand, maar bijna niemand weet waar ze hangen. Daarover hoort u zo dadelijk meer. Eerst naar. Ivar Asjes. Zelf had hij vorige week al laten weten... dat hij de nieuwe premier van Curaçao zou worden. Maar hij sprak voor zijn beurt. Vandaag zou hij beëdigd worden, maar dat gaat niet door. Correspondent Dick Draaier van Curaçao. Dick, um, ja, wij menen toch dat alles in kannen en kruiken was... behalve dan dat er wat smetjes uh, op het blazoen van Asjes waren. Um, hij zei vorige week... woensdag op een persconferentie van zijn partij Pueblo Soberano. Waarom gaat die beëdiging niet door? Ja, de gouverneur heeft aangegeven dat er nog niet voldaan is aan de screeningswet. Hè? En In gewoon Nederlands heet dat een of meerdere ministers zijn nog niet door de screening. Uh, wie dat zijn is niet gemeld. Maar hier op Curaçao wordt in dit verband vooral naar Ivar Asjes, de beoogd premier, gekeken. Want? Want, Dick, ben je er nog? Ja, ik, ik hoor het inderdaad. Vertel, welke zaken spelen in zijn nadeel? Laat ik het zo vragen. Nou, buitensporig declaratiegedrag en het gebruik van overheidsgeld voor eigen doeleinden... He, dure maatpakken kocht hij als politicus op kosten van de belastingbetaler... en ook betaalde hij een advocaat uit diezelfde pot... om uh, een krant voor de rechter te brengen die iets lelijks over hem had gezegd. En dan nog wat van dat soort zaakjes. Hij is weliswaar nooit veroordeeld... maar een uh, ja, smet, zoals je zelf al zei, op de revers van zijn maatpak mag je het wel noemen. Onbevestigde bronnen zeggen dat Asjes onlangs opnieuw heeft geprobeerd... om zijn vrouw een hoge functie te geven bij een overheidsbedrijf... en dat dat mogelijk roet in het eten gooit vandaag. Maar officieel is dat allemaal niet. En wat als Asjes niet door de screening komt? wat, wat gebeurt er dan? Hij heeft uh, vorige week zijn ontslag genomen als parlementslid. Een aantal dagen later zag hij de bui al hangen... en vroeg de voorzitter van het parlement zijn ontslag aan te houden. Uh, en dat is toch wel heel opmerkelijk, want dat geeft voeding aan het gerucht... dat hij niet door de screening zou zijn. Maar uh, ja, bovenal loopt hij nu de kans ook zijn zetel in het parlement te verliezen... als hij geen premier wordt, want ja, zijn ontslag als parlementariër is namelijk al aanvaard. Mm, ja, dus hij houdt dan... Niets over zou je zeggen, uh, maar hoe zit het met een eventuele andere naam? Als hij geen premier wordt, wie dan wel? Ja, niemand weet dat, maar de geruchten zijn dat hij, Asjes dus, euh, dan wel een baan voor zijn vrouw heeft. Tara Prins uh, heet ze, en uh, zij zou dan door hem naar voren worden geschoven. Net als in de tijd van Godet, die zijn zus meer naar premier maakte. Maar goed, dan lopen we wel erg op de zaken vooruit, hoor. Ja, nou, dat zou ook wel bijzonder zijn. En hoe gaat het met de partij van uh, Asjes inmiddels, Pueblo Soberano? Want we spraken je vorige weken, toen gaf je aan dat er wat oneenigheid is, hè? Ja, Pablo Soberano ligt echt op zijn gat. Uh, Asjes is bezig om zijn greep op die partij te verstevigen... door het bestuur met uh, Helmins broer Albert te wippen. Asjes heeft, zelf gedreigd met, uh, heeft zelfs gedreigd met zijn fractiegenoten... om uit de partij te stappen als hij zijn zin niet krijgt. Ja, En daarmee spelen ze wel heel hoog spel. Want uh, ja, Pablo Soberano bestaat dan namelijk maar... Uh, uit vijf eenmansfracties in een parlement. En die leveren dan normaal gesproken helemaal geen premier. Maar buiten dat dan komen nieuwe verkiezingen wellicht ook weer in zicht. En ja, dat biedt kans voor een oude bekende, Gerrit Schotten. Ik denk dat Asjes en zijn coalitiegenoten het zover niet zullen laten komen. Maar één ding is zeker, de politiek op Curaçao... is na de dood van Helmen Wiels zeer onvoorspelbaar geworden. Ja, correspondent Drik, dik draaien vanaf Curaçao. Excuses trouwens voor de slechte lijn, we hopen dat u... Veel heeft kunnen meekrijgen. Door naar het prachtige gebied waar Mino Remmers vanochtend is. Waterland, Ilpenveld om precies te zijn. Mino omschrijf nog eens, want je deed dat vanochtend zo mooi. Wat je ziet. Grasland tot aan de knieën. In de verte een soort hut van riet. Een molen die een beetje eenzaam naar het wolkendek kijkt. Rietvelden om me heen en een eend die ons nieuwsgierig staat aan te staren. Ja, dat klopt. Die is mooi rustig nog. En uh, ja, die, die hut, dat is een oud langhuis... dat is zoals vroeger hier gewoond werd in dit soort gebieden. En daarom is het ook afgegraven, hè? veengebied. Al die sloten zijn er gekomen om het water af te voeren. Als je er van bovenaf op zou kijken, zie je een ware lappendeken... van allemaal slootjes en kanaaltjes. Het is allemaal hele kleine perceeltjes, soms maar een hectare geld... Uh, waar de boeren echt met de boot naartoe moeten om hun koeien te brengen... en, uh, en met hun trekker te komen. Het is echt het duizenden eilandenrijk. Als je hard uh, loopt, voel je ook dat de grond een beetje veert? Uh, op sommige gebieden. Op sommige delen waar, de, waar, uh, waar nieuw, nieuw land is gekomen, daar drijft het land echt op het water. Ja. Langzaam verder wandelen. Niels Hogeweg is dit, hij is de projectleider... Ook altijd beheerder geweest van dit gebied. En later vandaag komt staatssecretaris Dijksmaar langs. Want eindelijk is dit gebied nu Natura 2000-gebied. Dat betekent centen? Dat betekent voor een deel centen... maar vooral uh, erkenning voor het beheer wat hier de afgelopen jaren is gebeurd. En uh, ja, toch een, een, een beschermde status voor dit gebied. Er zit een hele bijzondere natuur zit hier. Ja, en, uh, noem eens wat. Uh, je ziet hier heel veel roerdompen bijvoorbeeld. Dat is een, een, een, een reigerachtige. De Noorse wolmuis komt hier voor. Dat is een soort muis die eigenlijk alleen maar hier op deze wereld voorkomt. En nergens anders. En dat noemen ze een endemische soort. Een endemische? Oh ja? Ja. Wat houdt dat dan in? Een endemische soort? Uh, een soort die heel plaatsgebonden alleen maar hier voorkomt. En, uh... Dat, die komt nergens anders op de wereld voor, alleen maar in Noord-Holland, Zuid-Holland en Friesland. Een klein grijs muisje. Ja, een bruin muisje. Maar, oh. uh, en die wordt weer gegeten door de huurderom, dus dat is een onderdeel van het ecosysteem. Planten ook? Uh, planten, uh, de, de femorzorgers, uh, Zonnedauw, het vleeshetende plantje, komt hier voor. Oh. Uh, <laughs> nou, voorzichtig. Voorzichtig, alleen voor kleine vliegjes. Ja. Dat, uh, dus ja, het is hier een aaneenschakeling van allemaal zeldzame soorten. Er is een bezoekerscentrum, er zitten hier ook boeren. Wat gaat er nou nu het Natura 2000-gebied? Ik moet er even bij vertellen dat er vandaag uh, veel meer van die gebieden officieel dat stempel uh, krijgen. Eerder deze maand gebeurde het ook al met 30 andere gebieden, 60 in totaal. Er moeten er nog veel meer komen, want we liggen een heel eind achter op het schema, hè? Dat klopt. Het is, uh, het is heel erg vertraagd. Dat heeft voor deel te maken met, uh, met meneer Bleken. Uh, het uh, vorige kabinet die had er voor... minder zin in allemaal. Ja, die had er een ander idee over. En die heeft uh, de PAS bedacht, Dus is uh, programmatische aanpak stikstof... om meer ontwikkelruimte te geven aan boeren. Nou, Dat hele proces moest doorlopen worden. En dat heeft het geheel wel heel erg vertraagd. Hm. En uh, we zijn nu ook blij dat het nu eindelijk wel netjes de handtekening eronder komt. En dat wij aan Brussel kunnen vertellen dat we het wel goed doen. Ik kan me ook voorstellen dat de boeren die in het gebied zitten denken... zo, nou, nou kan ik het wel op mijn buik schrijven... mijn uitbreiding, mijn modernisering. Uh, nou, er is in dit soort gebieden... en dat is natuurlijk al heel lang zo dat die boeren die hier zit... je kan hier niet zoveel meer, je kan hier niet uitbreiden... je kan hier niet produceren voor de wereldmarkt. Als boer moet je hier de kansen zoeken in Natuur 2000, in Natuur. En dat moet je als product van je bedrijf gaan zien. Ja, je moet eigenlijk een onderdeel van, het, van een beheerder zijn. En er is dan ook geld voor nu het Natura 2000-gebied is... Daar is, daar is dan geld voor, ja. En, uh, ze betalen heel weinig pracht bijvoorbeeld. Uh, voor een aantal activiteiten kunnen ze vergoedingen krijgen. En, uh, op die manier moet je dan je bedrijf gaan inrichten. En niet meer voor de wereldmarkt gaan telen, want dat kan in dit soort gebieden niet. U gaat die ochtends altijd rond dit tijdstip naartoe al, hè? U bent een, een vroege werker. Ja, ik vind, nou ja, als het zo rustig is en er is nog niemand... dan is het natuurlijk ook prachtig om hier... in te mag Je mag uit... hier overal varen en fietsen en wandelen. Ja, dat klopt. Nou ja, het, fietsen is een beetje moeilijk, je moet eigenlijk varen, hè? Je moet eigenlijk varen hier en uh, dan is het ochtends vroeg... is het wel op zo'n moois, dan hoor je de roerom, hoor je nog... Uh, dan, dan, dan heb je weinig achtergrondgeluid. Die weg is een klein beetje, maar voor de rest is het heel erg rustig. En nou, vandaag is het helemaal massal, want Schiphol komt hier ook niet over met zijn vliegtuigen. En dan, ja, dan is het echt een feest. Een feest, hopelijk ook op de radio. Nou, even zachtjes luisteren, terwijl de eend wegschiet. ZE Prachtig. Je zou er willen zijn nu, hè? Nou, je kunt erheen, hoor. Waterland, Eelpenveld, het is er prachtig. John Bakker, hoe is het op de weg? Goedemorgen. Uh, ja, goedemorgen. Negen files, 25 kilometer. Dat is uh, redelijk normaal voor een uh, maandagochtend. Toch wel wat uh, opvallende dingen. Op de A1 vanuit Duitsland naar Apeldoorn is een ongeluk gebeurd bij knooppunt Azelo. Daar staat 4 kilometer file. De linkerrijstrook is daar dicht. En verderop, op de A1 richting Amsterdam, bij Hoevenlaken, twee kilometer na een ongeluk. Ook daar is één rijstrook afgesloten... En de kapotte vrachtwagen op de A50 vanuit Eindhoven naar Arnhem... die zorgt voor een file van 3 kilometer bij Ravenstein. De rechte rijstrook is dicht. Wat verwacht je verder vanochtend, John? Uh, ja, als we niet te gek veel van dit soort dingen gaan krijgen vanochtend... kan het normaal gesproken een hele normale ochtendspits worden... met uh, ja, maximaal 150 kilometer. Oké, okay, tot later. In de ochtend- en avondspits, het NOS Radio 1-journaal.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 Wish you were Uh, you and Me, was zijn uh, eerste single. Lijkt wel erg veel op Paul Simon, hè? concludeerden we hier zojuist. Negen minuten voor zeven is het. U luistert naar het NOS Radio 1 journaal. Een automatische externe defibrillator, de AED. Misschien kent u het. Uh, een apparaat dat elektrische stroomschokken geeft bij een hartstilstand. Het Rode Kruis start een campagne... omdat veel te weinig mensen gebruik maken van het apparaat... bij reanimatie na een hartstilstand. Woordvoerder van het Rode Kruis, Merlijn Stoffels, Goedemorgen. Goeiemorgen. Hoe komt het dat zo weinig mensen gebruik maken van het apparaat? Heel weinig mensen weten in hun buurt waar de dichtstbijzijnde AED is. Um, hebben daar nooit over nagedacht, hebben daar eigenlijk nooit naar gekeken. Um, maar heel veel mensen weten eigenlijk niet dat ze verplicht zijn om te helpen... als er een noodsituatie is, hè? als iemand neervalt en een uh, hartstilstand heeft. Mm -hmm. Dan moeten ze helpen. En uh, Het is dan heel handig om te weten waar die AED in de buurt uh, hangt. Dus uh, wij roepen ook iedereen op om, uh, om zich heen te kijken waar die dichtstbijzijnde AED is. Of uh, de EHBO-app te downloaden van het Rode Kruis. Mm -hmm. Daar kun je ook uh, vinden... Uh, waar in de buurt de dichtstbijzijnde AID is. Is die app gratis? Ja, die FVV is uh, gratis, want wij vinden als Rode Kruis heel belangrijk dat Nederlanders weten wat ze moeten doen in dit soort situaties. En bijvoorbeeld bij die AED is het zo dat um, uh, 50 tot 70 procent van uh, de situaties waar uh, mensen uh, de AED gebruiken, uh, de mensen het ook uh, daadwerkelijk overleven. Dus het is een vrij simpele handeling door te weten uh, uh, waar die AED is en je kan daar levens mee redden. Dus nou ja... Doen, zouden wij zeggen. Ja, doen, maar dan moet je wel weten hoe zo'n apparaat werkt. Is, of is het niet zo moeilijk om een AED te bedienen? Ja, dat is eigenlijk een andere punt. Um, wat ook belangrijk is, is dat je, dat je weet wat je moet doen, inderdaad. Uh, als je uh, die in, in die EHBO-app kijkt, dan zul je uitleg zien uh, hoe je moet handelen, maar ook uitleg zien hoe de AED werkt. De AED is niet zo erg ingewikkeld. Hm. Uh, Gewoon aanzetten en dan op de borst drukken? En dan krijg je uitleg waar je uh, stickers moet plakken... waar je hartmassage moet geven, hoe je mondbeademing mond uh, moet geven. Um, dat is te doen, maar nog beter is het om, om een cursus te doen... of van tevoren te lezen hoe je het beste in zo'n situatie kan handelen. Want dan voel je je veel zekerder om in zo'n situatie uh, aan de slag te gaan. Ja, oké. Okay. Ja, nou, nou weet ik bijvoorbeeld dat bij mijn voetbalvereniging... waar Burgia in Amsterdam uh, speciale cursussen worden gegeven. Dat is naar aanleiding van iemand die... Uh, in de kantine uh, hartproblemen kreeg, uh, gebeurt dat niet op meer verenigingen? Dat gebeurt gelukkig op uh, meer verenigingen, dat gebeurt op scholen, dat gebeurt op allerlei plekken. Mensen kunnen ook zelf, uh, bijvoorbeeld bij de Kru Rode Kruis of bij andere EHBO-verenigingen, een, een cursus uh, doen. En dat is ontzettend belangrijk, daar kan je levens mee redden. Of heel veel blijvende schade mee, mee voorkomen. Dus wij roepen ook iedereen op, ga die cursus doen, weet wat je moet doen. Uh, want ja, je wil je familie of je wil je vrienden kunnen helpen als het uh, nou, als situatie maar, er is. Maar misschien moet u zich richten als Rode Kruis dan ook op verenigingen. Ja, om daar doen we ook uh, zeker. Uh, wij prijzen daar uh, voor speciale uh, sport. Uh, EHBO. Op scholen uh, uh, gaan we langs om de mensen, uh, de leraren op te leiden om te zorgen dat ze weten hoe ze kinderen EHBO-les uh, kunnen geven. Ja, we proberen iedereen uh, erbij uh, te betrekken wat dat betreft. Nou, mensen hebben u gehoord, vermoed ik zomaar. Marlijn Stoffels, dank voor de toelichting. Ja. Het NOS Radio en Journal Media Overzicht. Bij mij Juris Stubinetski. Goedemorgen. Ach, goedemorgen. Uiteraard het nieuws van vanmorgen van de Telegraaf. Het stoppen met de Vira kost de Nederlandse staat waarschijnlijk rond de 600 miljoen euro. Daarnaast is nog maar de vraag of de NS nog geld terugkrijgt van Ansaldo Breda. Het Italiaanse bedrijf dat de Vira heeft gebouwd. Volgens de Telegraaf hoeft dat voor de financiën van de NS niet problematisch te zijn aangezien het bedrijf de boekhouding goed op orde heeft. Het is vooral de Nederlandse staat die geld misloopt. Hoog water in grote delen van Centraal-Europa, zoals in het Beierse Passau. Daar bereikt het waterpeil vannacht de stand van 11,30 meter. 30. De Passauer Nooie pressen staat vol met foto's van het water... Boten met reddingswerkers varen door de oude straten van de stad... en een aantal eindexamens valt uit. wordt er later meer over trouwens hoor in het Radio 1-journaal... over het hoge water in Centraal-Europa. 80 procent van de mantelzorgers raakt in de knel tussen werk en zorg. Dat luidt uit een onderzoek van CFV dienstenbond waar het AD over schrijft. Werkgevers doen te weinig voor werknemers... die naast hun baan langdurig voor oude of zieke familieleden zorgen... Ook blijkt dat collega's nauwelijks interesse tonen voor werk van de mantelzorgen. De EU heeft vrijhandelsverdragen met de Verenigde Staten en Canada in de maak die de milieuwetgeving onder druk zetten. Dat staat in de Volkskrant. Van die verdragen wordt het voor buitenlandse investeerders mogelijk om, of via die verdragen moet ik zeggen, mogelijk om compensatie te eisen. Als ze door de milieuwetgeving worden gehinderd, Duitsland en Frankrijk zouden grote bedenkingen hebben bij de verdragen. De bild Zeitung blikt alvast de dag in met een grote foto van koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Die gaan vandaag en morgen in Duitsland op kennismakingsbezoek. Ze vliegen eerst naar Berlijn... en reizen daarna naar Hessen en Baden-Württemberg. Vooral op de glimlach van Maxima verheugt de beeldjournalist zich zeer. Ja, u kent ze wel, hè, van die stellen die er in hetzelfde windjack... twee voor de prijs van één, op dezelfde fiets een dagje op uitgaan... En zo'n grote kaart op het stuur. Maar het kan nog identieker in het AD een portret van een Amerikaans kunstenaars-echtpaar... dat elke dag hetzelfde gekleed gaat. Draagt zij een bloemetjesjurk, dan draagt hij een overhemd van dezelfde stof. Ook hebben ze dezelfde nachtjapon van blauwe stof met wolken, sterren en maantjes. En met een dito-jasje en slaapmutsje voor de hond. <hijen> Ach, wat gezellig. Ik weet nog een hele mooie site uh, waar allemaal van dit soort foto's op staan. Ik zal hem even opzoeken en zo dadelijk op uh, Twitter zetten voor u. Uh, via La Radio. Jury, dankjewel. Graag gedaan. En na zeven uur natuurlijk meer over het verhaal van vandaag. De NS Topman Meerstad vertrekt en de VIRA wordt ook in Nederland in de band gedaan.